Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland doet veel te weinig tegen nepnieuws en cyberaanvallen. Dat staat in een rapport van een speciale adviesraad. Belangrijke diensten kunnen worden aangevallen, zeggen ze. Ik denk aan onze infrastructuur, ik denk aan het waterbeheer. ik denk aan onze verkiezingen. We zijn te reactief, we zijn niet alert genoeg. En daardoor zie je hier daar ook paniekreacties. Er bestaat al een Nationale Veiligheidsraad die het in de gaten moet houden. Maar die zou eigenlijk veel meer vooruit moeten kijken, is het advies. En de kogel is door de kerk in Madrid. Kylian Mbappé heeft zijn droomtransfer naar Real Madrid te pakken. De 25-jarige sterspeler van Paris Saint-Germain heeft een contract voor vijf seizoenen getekend. Vorige maand werd bekend dat Mbappé zijn contract bij de Parijzenaars niet ging verlengen. Sindsdien was het wachten op een akkoord met Real. Dat zaterdag ten koste van Borussia Dortmund voor de vijftiende keer de Champions League won. En de onderwijsinspectie heeft de afgelopen maanden het hoogste aantal meldingen ooit binnengekregen van heftige incidenten op middelbare scholen. Het gaat om steekpartijen, bedreigingen, drugshandel en in één geval zelfs prostitutie op het toilet, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Volgens de inspectie verplaatst de straatcultuur zich naar de aula. En soms kan het best vervelend zijn, zegt deze verslaggever Esther Hendricks bij middelbare scholen. En voel je je dan veilig als je daar in de buurt uh, staat? Ja. Ja, het is niet mijn gevecht. Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Ja, dan gaan ze allemaal ruzie, het is dus gevecht filmen. Het is niet dat ik denk, nou, we gaan dood, maar het liefst denk ik wel, ja, ik wil wel weg. Vind je dat ruzie sneller escaleren op school? Ja, je zit de hele tijd met elkaar opgescheept. Of in één klas. Of je ziet elkaar de hele tijd. Dus dan kan het wel wat sneller uh, escaleren. Ja, daarom. En het is gewoon net als school. Als mensen gewoon van uh, andere scholen komen... Dus worden ze aangesproken dat ze weg moeten gaan. Of dan staan mensen op het rokersveldje. Of gewoon op het veldje. Dan staan ze buiten dat er niks uh, gebeurt. Dan nog het weer vanavond grijs, maar wel droog. Morgen krijgen we van alles wat. Zon, wolken, regen. En het wordt een graad of 19. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Onder meer Gerard Heusinkveld. En ik meen Erik Harbers. Dat is de andere helft. Dat is de Uji en de Janis Gerard Heusinkveld. Dat is de kop van deze derde uur van 3 voor 12 Noord-Holland. En nog steeds in deze studio Harlem Lake. Die komende zondag ook nog bij muziekvriend Leo Blokhuis... de muziekprofessor van Nederland mogen aanschuiven...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 heeft Dave de band opgericht? Ja. En uh, toen hebben we gespeeld, gespeeld, gespeeld en in 2020 uh, hebben we een andere ritmesectie gekregen. Dat was.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 Dat is wel een grote naam, ja. Dat is leuk. Ja, dat lijkt mij ook. Hebben jullie ook bijvoorbeeld in sports van grotere bands of muzikanten gestaan? Inmiddels of niet? Nou, we delen regelmatig de line-up met vrij grote namen, zoals The CC en Simply Red. We staan ook in Frankrijk met. Bij pretenders, met de pretenders. Ah, Ja, Daar staan we graag tussen. Ja. Helpt dat ook? Ja.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 Dus, uh, en, en wie eigenlijk... schrijft de nummers? Bij wie komt dat? Het, uh... het verschilt eigenlijk verschilt. een beetje. Ja. Ja. Ja. Met, ja. Want jij schrijft ook Sony, geloof ik. Ja. ja. Klopt. Ja. De tekst uh, schrijft Janne. Ja. En uh, ja, sommige nummers ontstaan uit een jam met z'n vijven. En andere, daar gaan Janne en ik uh, samen zitten. Of Dave die heeft een riffje. rifje. Uh, kan eigenlijk bij iedereen vandaan komen. Ja. ja. Dus het is uh, een multi.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 En dat uh, nummer, dat heet Ik Moet Het Niet Doen. En dat is een Nederlandstalig, mysterieus, pop-noir liedje. Oordeel zelf maar. Sta, weer op dit punt, het volgt Er is iets in mij dat me vraagt. Maar uitdagend en opjaart wil je niet heel even. Help de stem in Het nee, moet Het niet doen Nee, moet Het niet doen Het Het gevoel. niet Het is niet goed. Het moet Het niet doen. Niet weer doen. Je weet wat het niet goed. Het is niet goed. Het niet Het is niet goed. Het is niet goed. Het niet doen Blijf weer van weg. Het is niet Het niet doen. Moet het niet doen. Moet het niet doen moet Het niet doen. Ben, aan Het niet Het niet uit dit doolhof dus zeg me nu waar ik heen moet: wil ik dan wel echt help de stem?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 the fight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 Je kan het zo gek niet bedenken of er staat wel ergens een tribute band te spelen. Maar als ik bijvoorbeeld jullie hoort, dan denk je op ze minst... Ja, er zit eigenlijk van alles en nog wat in. Het zou zomaar iets kunnen zijn, maar het is allemaal origineel materiaal. Ja.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 Heel graag hele vette muzikanten zijn. En dat zijn we. En dat willen we blijven. En ja, dat met de Dukes of Harlem, daar, daar komt dat wel echt tot recht. Oké, okay. uh, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Als je intypt de Dukes of Harlem of de Crooms en de Dukes of Harlem, vind je ons overal op Instagram, op Spotify, op uh, Facebook, uh, uh, uh, op alle streamingdiensten, YouTube, TikTok. Uh, daar daar vind je ons allemaal onder de titel. De en uh, ja, de, de, dus de komende tijd staat echt in het teken van uh, het album. Onze eerste album. Dank. Darling, hold me tight. Save my love tonight.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 En ontwikkelde ja. mening en dan ja, soms ontstaat er magie en soms uh, ontstaat er uh, conflict. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar ja. er gebeurt altijd wat. Ja. Ja. Ja, maar dynamiek kan natuurlijk ook weer iets uh, leuks opleveren. Nou, dat ja. is het. Ja. ja. ja. Hij bijvoorbeeld het nummer The Thought of You, wat we hebben uitgebracht, uh, een tijdje terug en ook hebben gespeeld. Daarvan hebben we bijvoorbeeld voor de vocal een uh, gewoon een hele take gekozen, uh, omdat de performance gewoon klopte. Het was heel emotioneel. Het is hm. niet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 Bijvoorbeeld de Thought of You, dat gaat over een break-up van mij. Ja. En dat uh, vertelde ik tijdens een schrijfweek. En uh, nou, daar heeft Jan een hele mooie tekst uh, over geschreven. Ja, kun jij dan uh, in, zijn, een beetje in zijn gedachtenwereld een gevoel uh, verplaatsen? Dat, dat, dat nou, Hoe meer die vertelt, hoe beter. Ja. <laughs> dat helpt. Dus hij moet heel open hij, zijn. Nou, de Janne de... vraagt dan ook heel veel. Ja, ja. Een interview. Ja.